10 uur. NPO Radio 1 met Gilene Plag. Twee hoofdredacteuren en een nieuwe eindredacteur hier aan tafel. Sara Noorussen is hoofdredacteur van Oneworld. Arno Kontelberg van Esquire. En Hasna Elmaroudi is inmiddels ook binnen. Hasna, goedemorgen. Goedemorgen. Over jouw nieuwe functie gaan we het zo meteen hebben. En natuurlijk ook over de kwestie van Marco Kroon en hoe nieuwsuur... en de Telegraaf daar afzonderlijk over hebben bericht. Na het nos Journal met Katrien Straatman. Het vogelgriepvirus dat is aangetroffen ja. bij een pluimveebedrijf in Olderkerk in Groningen is niet besmettelijk voor mensen. Het gaat om een H5-type. Welke variant precies wordt nog onderzocht? De 36.000 dieren van het bedrijf worden geruimd. Twee andere bedrijven, die minder dan drie kilometer verderop liggen, worden onderzocht. En er geldt een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer rond Olderkerk. Daar hebben 14 bedrijven last van. Het vogelgriepvirus trekt zich volgens de Voedsel- en Warenautoriteit niets aan van de kou, alleen bij extreem. Extreme hitte gaat het virus dood.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 gebruikt. Het wordt in de bloementeelt gebruikt en soms wordt het is het niet toegestaan, maar zie je even goed nog dat het gebruikt wordt. Laat wat ook weer een onderzoek gedaan en blijkt inderdaad ook al allerlei middelen die eigenlijk verboden zijn, toch nog worden toegepast in de landbouw. De wetenschappers zeggen in trouw dat helemaal niet vaststaat dat middelen als bijgif en fipronil tot betere oogsten leiden.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 De Russische minister van Sport noemt de Russische atleten... op de Olympische winterspelen helden. Vanwege het Russische dopingverleden deden de 168 sporters mee... onder de neutrale vlag. Ze behaalden 17 medailles, waaronder twee gouden. De minister zei dat de atleten hebben meegedaan... voor de toekomst van de Russische sport... en dat ze ook hebben gestreden voor degenen die niet naar de Spelen mochten. Hij zei niets over de twee Russische atleten... die in Pyeongchang op doping werden betrapt. Het weer. De temperatuur komt vandaag amper boven nul uit... en er staat een stevige noordoostenwind. Op de Wadden en in Limburg vallen er plaatselijk sneeuwbuien... maar de zon schijnt ook geregeld, vooral in het zuiden. Morgen verandert er weinig. Woensdag en donderdag is het nog iets kouder. Katrien, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer arnoud Boekhuys. Spits is op de meeste plaatsen voorbij, maar in het zuiden nog wat problemen. A15, Nijmegen richting Goorkem, tussen Knopendijl en Leerdam. Daar staat nog 6 kilometer met een kwartier vertraging. En de sneeuw zorgt voor vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Echt en Eurmond, 14 kilometer, vertraging drie kwartier. Op de N281 Heerle richting Vaals, daar staat bij Heerle nog 8 kilometer... met een vertraging van 10 minuten. En tenslotte op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar moet een spoedreparatie worden uitgevoerd. Eén is dicht, de vertraging is 10 minuten.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 NTO Radio 1. KRO NCRW. Kilene Plag. Met nu, spraakmakers en de media. Volle bak daarvoor, onze spraakmaker van de dag, Sadanou Hossen. Die is natuurlijk de hoofdredacteur van Man World. Arna Kantelberg. Nog altijd hier, hoofdredacteur van Esquire. Uh, Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. <hijen> Jongens, ik ga bijna <hijen> u zeggen tegen iedereen. Ook hooggezelschap wat hier in de studio zit. Zometeen om over de zaak van Marco Kroon te praten. En als Elmeroedi. Elmer Rudy. Ja, eindredacteur is ook mooi hoor. Als Goedemorgen. Ja, enorm blij mee. Je komt uh, naar Radio 1 hè? je wordt de uh, nieuwe eindredacteur van. Uh... Van en ik ja. op radio 1. Dus ik uh, word straks verantwoordelijk voor onder andere uh, de nieuwsbv, maar ook de mooie programma's die we s'nachts maken. Uh, zoals de Nacht van de Radio uh, en Risa in de ochtend. Dus ja, tof hoor. Gefeliciteerd. Dankjewel mooi. Dankjewel. Dat betekent dat er een plekje vrijkomt bij uh, joop.nl. Ja, er valt een, uh, een groot gat, al zeg <laughs> ik het zelf. Um, en um, de, nieuwe, de nieuwe opvolger is al bekend ook ja. Dat wordt uh, Anne Fleur Dekker. Uh, opiniemaker is ze al een aantal jaar bij Joop ook onder andere. Uh, en die gaat zich nu storten op het uh, vak van uh, de journalistiek. Mm -hmm. En die meteen al met uh, opmerkelijke opmerking kwam... dat ze minder radicaal of sectarisch wil gaan leven... en ook open gaat staan voor meningen van mensen die rechts denken. Ja, volgens mij staat ze dat inmiddels al een tijdje... want dat roept ze al een paar weken. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat straks samen gaat komen... ook in haar rol als uh, journalist... Ja. Ja. Dat, dat uh, had je ook nodig, Arno? Ik weet dat jij niet zo'n grote fan bent van Nee, Joop. Fan van Joop, nee. nee. Um, Ik vind anne dekker wel een goede keus. Um, uh, ik, ze heeft een uitgesproken mening en um, ik vind dat ze ook heel hard kan schrijven. Ja, en wat ik leuk vind is dat ze ook, uh, wat je nu ook merkt, dat ze ook terug durft te komen op uh, eerder gevormde meningen. Dus dat ze niet heel dogmatisch vastzit aan uh, wat ze nu vindt, maar dat ze zegt van nou ja, als er andere argumenten voor zijn dan... Ja, dat is grappig, want dat is precies ja. hoe, je hem, hoe je hem interpreteert. Je kunt ook zeggen van hoe geloofwaardig is iemand... als die eerst heel ferm en fel ja. van leer trekt en nou, nu gaat dat inbinden. Het lijkt me ook de roekeloosheid van de jeugd. Uh, wijsheid komt in dit geval ook met de jaren. Ik vind het heel verstandig uh, uh, van de in kwestie. Ja. Uh, en ik denk dat joop.nl... Uh, ik zit dat de laatste tijd weer wat vaker op, moet ik zeggen... dat ook goed kan gebruiken. Ja, waarom? Nou, ik vond het een heel pamfletistische site, altijd. Pamfletistisch? En ja. uh, dat is ook een beetje de insteek natuurlijk, hè. Um, om, die linkse, om dat linkse deel van de bevolking te bedienen. Um, en ik vond het soms zelfs op het hysterische af. Zoals? En met, uh, met <laughs> ja. vooral uh, weinig gevoel voor humor en relativering. Mm -hmm. Kijk, het is, het is eigenlijk het is de tegenhanger van Geen Stijl. Hè. Het, is, het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. een Beetje zwart-wit schets. Waarbij Geen Stijl, waarbij geen stijl uh, wel humor heeft en Joop.nl niet. Ja, de, twee, twee verschillende kanten, hè? Ja. Ja, ja. Twee andere ja. Nee, nee, nee, nee, voor, nee, voor nee, de nou, duidelijkheid. Aan beide het, kanten van het spectrum. En wat ja. is het dat je tegenwoordig wat meer trekt naar jou? Ik vond het, nou, ik heb het idee dat het de laatste tijd de, de, de toon uh, uh, wat, wat minder hysterisch is en uh, wat gematigder. Ik vind het overigens, je, je schets net als een journalistieke site. Nou, dat, ik vind het eerder pamfletistisch dan journalistiek. En welke pamfletistisch? opinierend. opinierend. oh ja. ja, nee, maar dat zit ook in de naam natuurlijk. Jouw online opiniepagina, dat is ook zeker de bedoeling ja. van. En de van de vind jij weer een andere associatie. Ja, je komt statistisch heel activistisch ingesteld misschien wel. Um, en krijgt daar een beetje een nare smaak van in mijn mond. Wel opinierend daarvan denk ik, hè, dat is een plek... waar allerlei opinies bij elkaar kunnen komen... waar mensen met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Uh, ook in de, in de reacties. Um, een van de taken die je als redacteur hebt... is het redigeren van de uh, reacties. En wat je daarin merkt... is dat er ja, van links tot aan rechts... Uh, alles en iedereen met elkaar in discussie gaat. En soms gaat dat met een gestrekt been... soms gaat dat wat inhoudelijker. En ik moet zeggen, ik vind het prachtig. Er zijn weinig plekken online nu nog... waar je met elkaar in discussie kunt gaan... Steeds meer websites hebben de, de reageeroptie uh, uitgezet. Nee, en ja. bij Joop staat hij nog aan en ik vind het heel fijn. Ik vind het goed dat de publieke omroep dat doet. Ik weet niet of er een discussie is. Er wordt een uh, opinie gedropt en daaronder staan dan de reacties. Vaak overigens, buitengewoon rechtse reacties. valt mij altijd op bij Joop.nl. Dat is natuurlijk geen vorm van discussie. Wat ik overigens uh, opvallend vind zijn uh, uh, de bezoekcijfers van joop.nl. Die zijn, uh, nou, ik, weet, ik weet niet wat de targets zijn voor of de, de doelen van, uh, van de varen, maar die zijn niet, zeg maar, die bereiken niet het grote linkse, uh, de grote linkse gemeenschap in Nederland. De doelstellingen zijn heel laag. Ja, op het moment dat je geld gaat koppelen, uh, zoals de NPO steeds wel vaker uh, neigt te gaan doen aan bezoekcijfers of kijkcijfers. Nou, dan zou je erover kunnen nadenken: van hey, moet dat, dat moet omhoog. Um, bij Joop willen we altijd uiteraard meer bezoek trekken. Maar dat moet niet ten koste gaan van de inhoud. En op die manier voor, uh, nee. vind ik dat we het eigenlijk de afgelopen jaren goed gedaan ja. hebben. Ik, werk, ik heb er nu acht jaar gezeten en in de tijd dat ik daar zit is het meer dan verviervoudigd. Dus ik vind dat een ja, heel je, je zit op de 100.000 gemiddeld, volgens mij, of de 100 zelfs. Dat is echt, echt, dat is echt dramatisch laag per wat. Unieke en... bezoekers per maand. Unieke bezoekers ja. per maand. Nou, dat, dat is in ieder geval niet... volgens de cijfers die ik op dit moment heb. Dus... Nou, en ik heb ze niet paraat, dus daar kunnen we niet uitkomen... zo eventjes in, de, in vijf minuten. Sarah, zit je er veel op? Op, uh, op joop.nl? Uh, nee, niet? ik heb er één keer een stuk op gezet. Of uh, zelf opgeschreven. Uh, lang geleden alweer. Um, en dat is wel... Nou ja, wat wel gebeurt... en inderdaad, de reacties waren best heftig. Maar... Um, uh, ik ben, nou ja, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk wel verbaasd dat Anne Fleur-Dekker daar uh, jouw plek gaat innemen. Waarom? Uh, nou, uh, ik vind haar geen journalist eigenlijk. Dus ik weet niet wat de kwalificaties zijn hoor. Of wat nou ja, de, dat de is de wat Hasna zegt. Ze gaat zijn. zich nu meer met journalistiek bezighouden. Ja, maar ik denk dat als je je eerst heel erg geprofileerd als opiniemaker. en dan gaat zeggen: Ik ga nu journalist worden. Uh, vind ik een beetje ongeloofwaardig, eerlijk gezegd. Nou, ze gaat meer de journalistieke kant op. En nogmaals, Joop is jouw online opiniepagina. Dus het is. Het is in de een... website. Ja. Laten ja. wij uh, gaan praten over het nieuws wat uh, dit weekend veel media ja. heeft beheerst. Wat is er gebeurd met Marco Kroon in Afghanistan in 2007? Wat is er waar van zijn verhaal dat hij iemand uit zelfverdediging heeft doodgeschoten? En als het ministerie van Defensie nieuwsuur vraagt het achtergrondverhaal niet uit te zenden, uh, komt de Telegraaf zaterdag wel met het voorpagina nieuws over Marco Kroon. Laten we even luisteren naar de uitzending van vrijdagavond. Presentator Marelle Tweebeken in Nieuwsuur. Vandaag hadden we u nieuwe details en feiten willen geven. Die hebben we uiteraard voorgelegd aan Defensie... en daarop kwam telefonisch en per mail het volgende bericht. Bij publicatie brengt u mensenlevens in gevaar. Om die reden verzoek ik u met klem de informatie niet te publiceren. We kunnen niet inschatten of dit inderdaad zo is... maar kunnen niet anders dan dit verzoek inwilligen... omdat de verantwoordelijkheid voor mensenlevens... boven het journalistieke belang van openbaarheid gaat. En er is uh, bij de Telegraaf natuurlijk ook het verzoek ingediend door het ministerie van Defensie om uh, niet te publiceren. Daarover is ook weer een, een, uh, een correspondentiewisseling geweest, gezegd. Gisteren kon natuurlijk Ank Bijleveld in WNL op zondag horen wat zij van de publicaties vond. Ik heb zowel de krant als nieuwsuur aangesproken op het feit dat zij staatsgeheime gegevens naar buiten zouden uh, brengen. Doe dat alsjeblieft uh, niet. En ik... Ik heb, moet ik zeggen, net weer iets meer respect voor Nieuwsuur... die dat niet gedaan heeft. En De Telegraaf heeft het uh, wel gedaan. Ja, nou is de vraag natuurlijk of het om dezelfde informatie ging. Joost Oranje is hier even aangeschoven. En Paul Janssen, de hoofdredacteur van De Telegraaf... die hangt aan de telefoon. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. En Joost ook goedemorgen, goedemorgen. uiteraard. Uh, het is denk ik lastig. We kunnen niet in het openbaar gaan vergelijken... of het nou om dezelfde informatie ging, Joost, of wel? Nee, dat denk ik niet. Want dan uh, komen we weer op het probleem waar het nou juist om gaat. Ja. Uh, ik kan natuurlijk alleen maar voor mij praten. Voor Nieuwsuur praten en niet voor de, voor de Telegraaf. Uh, bij ons ging het om een... Uh, uh, Wij we hebben, we hebben ook wel iets gepubliceerd afgelopen mm -hmm. vrijdag... maar niet alles. En datgene waar het, uh, waar het zo gevoelig om ging... Uh, dat ging met name om, een, uh, uh, om informatie... wat we ook in, in de verklaring hebben gezet... Uh, over een veiligheidsrisico in een missiegebied... dat al langere tijd bestaat, nu nog actueel is en waar onrust van leden van het commandotroepen op is gebaseerd. En uh, daar hadden wij veel meer details over... over wat daar precies uh, aan de hand is. En uh, daar aan de hand, vooral op dat punt hebben wij dit uh, klemmende verzoek gekregen... van het ministerie van Defensie... die eerst ook de rest van de informatie niet wilde gepubliceerd hebben... Uh, en daar heb ik uitvoerig met ze over contact gehad natuurlijk uh, vrijdag voor onze uitzending. Ja. En uiteindelijk is er uitgekomen wat er uitgekomen is, hebben we toch nog wel brokjes uh, kunnen publiceren. Maar dat deel inderdaad niet, omdat ze een beroep uh, dus inderdaad deden op onze verantwoordelijkheid als het gaat om, uh, om mensenlevens. Ja. Stonden oh, ja. die details wel in de Telegraaf, Joost? De details die wij weten, ja. die, zullen niet, die heb ik niet in de Telegraaf gelezen. Nee, want Paul, dat is ook meteen mijn vraag. Hebben jullie ook wel aanpassingen verricht? Want er is natuurlijk veel minder met Telegraaf over gecorrespondeerd... wat wel en niet. Het nieuwsuur heeft duidelijk gebracht van... Hè, we, we hebben dat verzoek gekregen en we komen daar voor een deel aan tegemoet. Zo hebben jullie het niet gebracht? Hebben jullie het hele verhaal gebracht? Of heb je ook nog dingen waar je zegt, die hebben we achterwege gelaten? Nou, wij willen zeker geen uh, mensenlevens in gevaar brengen. Dus als zo'n uh, bericht ons bereikt van de Defensie... nemen we dat uiteraard uh, zeer serieus. Mm -hmm. We hebben de publicatie ook voor, uh, vooral voorgelegd aan Defensie op hoofdpunten. En uh, uiteindelijk hebben we het verhaal uh, aangepast. Dus we hebben ook niet alles gebracht wat wij uh, over de zaak uh, wisten. Oké, okay. Maar wel meer dan nieuwsuur, voor mijn gevoel. Dat, uh, ja, ik weet niet wat nieuwsuur uh, verder niet heeft gebracht. Dus dat blijft een beetje een mistige discussie. Nou ja, het Kijk, feit over ik, het ik schrijven over een spionagemissie. Dus dat hij als spion zou worden ingezet. Dat het is met burgerkleding. Uh, dat de, de strekking die er is van ieder half uur... zou er geïnformeerd moeten worden. Als iemand uh, een van jouw mensen uit jouw troepen zeg maar, uh, op zo'n moment onbereikbaar is. Dat zijn allemaal dingen die jullie wel hebben gepubliceerd. Nou, voor ons was om uh, um de publicatie helemaal te schrappen geen optie. Uh -huh. uh, er is veel te doen rond, uh, rond uh, Commando Kroon. Uh, drager van de Willemsoorden die door Defensie zelf op het schild heeft, is gehezen. En die uh, uitvoerig zelf in de media heeft verhaald... over het dodelijke incident dat veel vragen heeft opgeroepen. En waar ook door voormalige minister van Defensie... een, een, een zweem is komen te hangen van uh, wat is nou waar en, en wat is fictie. Uh, Defensie heeft tegenover ons niet nader toegelicht waar de schoen knelde in de in de publicatie ja. en ik wil het toch wel even uh, op wijzen. Kijk, wij, wij wij willen zorgvuldig zijn maar wij gaan niet meewerken aan het doofpot en wat wij uh, hebben gebracht is gedateerde informatie van 11 jaar geleden. Uh, dat, de, dat de commando's in 2007 in Kabul actief waren en in safehouses werkten... dat is allemaal al lang bekend uit de zogenaamde windhondzaak. Dat is de zaak van een Nederlandse uh, informant die voor de MIVD uh, werkte... en uh, in onmin raakte met zijn werkgever naar heeft aangespannen. En daar heeft in uh, veel media, uh, onder andere uh, in de NRC in april 2015... Uh, een heel verhaal gestaan hm. over de safehouses en wat daar allemaal gebeurde... Het nieuwe uit onze publicatie is dat we kroon uh, aan die uh, missie van destijds ja. konden linken. Dus de missie uit die tijd was bekend. Uh, daarom heeft hem ook verbaasd. Want ja, wij kunnen verder niet zien in de, in de publicatie zoals wij die uiteindelijk gebracht hebben. waar dan nog de pijn zat. Uh, ik vind de woorden van de minister in die zin uh, ja, nogal, nogal stevig. Uh, maar we hebben kroon kunnen linken aan, met onze bronnen aan die operatie die, die geheim was, maar op zich al bekend was. Ja, ja. En ik, ik vond dat dat gezien alle commotie... En laten we niet vergeten, Defensie weet al een jaar van dat incident met kroon. Uh, dat, is, dat is een belangrijk gegeven. Mm. Uh, gezien alle commotie rond uh, deze dragen van de Willemsorde gaande is... vonden wij het uh, in aangepaste zin verantwoord om dit Om het wel uh, te doen. Dan even naar, naar Joost Oranje. Want Joost... Ja, ik ben het helemaal met, met Paul eens. En in feite hebben wij via een andere lijn ook een beetje dezelfde afweging gemaakt. Er is natuurlijk geen sprake van dat uh, Defensie eventjes kan bellen en kan zeggen van... Uh, uh, ja, het is staatsgeheim, maar dat was ook nog. Het was en staatsgeheim en mensenlevens. Dat zijn toch twee verschillende dingen. Want over een staatsgeheim kan je nog uh, van mening verschillen. Of dat wel of niet zo is, dat is overigens uiteindelijk ook aan de recht om dat te beoordelen. En niet aan de ministerie. En volgens mij, als ik me even dus... baseer op het verleden. En dat is een aantal zaken waar de Telegraaf ook bij betrokken is geweest. Hebben de journalisten eigenlijk altijd gelijk gekregen? Dus... Zeker, zeker. Dus dat is best wel een lat die, ja. die hoog ligt. Maar die mensenlevens, dat is natuurlijk dat is wel andere koek als je daarover ja. hebt. Maar tegelijkertijd, je weet niet... dat is wat je zelf ook in jouw verantwoording hebt geschreven online, Joost... Ja, en, en dat zegt Paul Jans ook, de minister ging er stevig in. Je weet natuurlijk nooit of je voor een karretje wordt gespannen... of je meegaat nee, in een dat doodspot. Is ook, en daarom is het ook niet, wat ons betreft, ook niet zo dat... Uh, en dat is, geldt ook, ook voor de collega's van de Telegraaf... die hebben datgene wat ze wel dachten te kunnen publiceren... hebben ze ook gedaan, ja. heel goed, zo hoort dat ook. Dat hebben wij ook gedaan, met dat uh, omineuze zinnetje... over uh, de onrust onder het uh, korpscommandotroepen en dat dat blijkbaar nu nog uh, gaande is... Uh, dat is hoever wij, wij konden gaan. Dat wilde Defensie natuurlijk ook niet. Die wilde het liefst de hele publicatie uh, niet. Nee. Uh, maar die details uh, uh, waar wij van op de hoogte zijn: ja, het kan natuurlijk ook niet zo zijn uh, dat dat na vrijdag nu ineens afgelopen is of zo. Want wij gaan daar natuurlijk ook gewoon mee door. Uh, want uiteindelijk is ons vak natuurlijk om vooral dingen te openbaren... en niet ja. om het niet te doen. Hoe, hoe staan jullie daar verder in hoe Marco Kroon verder uitgelicht wordt? Want in de Telegraaf bijvoorbeeld, Paul Jansen zegt hij is gek geworden. Dat zegt een van de collega's over Kroon in de Telegraaf. Uh, hij geeft zelf ook aan, van ik heb een kort lontje... en mocht dit lontje ineens zijn opgebrand, dan zou dat niet voor mij pleiten. In hoeverre hou je daar ook nog rekening mee in je publicatie... Uh, nou ja, hoe je Kroon neerzet? Kraag vraag je dat aan mij? Ja, Dat vraag ik aan jou. Uh... Nou ja, dat is nog dat, dat dat een van de, van de lastige zaken. Uh, de zaak kroon uh, loopt nog. En uh, precies zoals Joost uh, zegt... Ik, ik vind dat Defensie uh, onder het mom van mensenlevens in gevaar en, en staatsgeheim... Wat wij, wat wij serieus nemen, hoor. Uh, uh -huh. laat, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar om dan maar onder het mom van, van die twee termen... die Defensie verder op geen enkele manier wil toelichten... Uh, om dan maar te zeggen, ja, publiceer dan helemaal maar niet. Dat, dat, dat, vind, ik, uh, dat vind ik net even te kort door de bocht. Ja. Uh, juist omdat uh, deze kwestie Kroon zoveel interessante aspecten kent... waar nog heel veel over onduidelijk is. En het is ook nog onbekend van waar zit de pijn bij Kroon... en waar zit misschien de pijn wel degelijk bij Defensie. En dan is het ook een taak van de journalistiek in, in dit soort affaires... Uh, waar allerlei andere belangen een rol spelen... is het de taak van journalisten om te gaan graven... zoals ze dat bij nieuws doen en zoals ze dat bij de telegraaf doen. En ook wij zullen dat blijven doen. Ja, en dan wordt alles aan Kroon ook voorgelegd, Joost? Ja, nee. zeker. Dat hebben wij natuurlijk ook hierin gedaan. Ja. Uh, maar uh, wat Paul zegt, deze zaak gaat natuurlijk ook veel breder dan Kroon. Het gaat ook over de rol van Defensie en mm. wat ze nou eigenlijk hebben gedaan. Nee, maar er je... wordt op remt getwijfeld aan zijn geestelijke uh, ja, vermogens. Ja. ja, nou ja, goed. Ja, dat, dat, voor dat, een uh... oud-minister, dat is nogal wat, want het ja, is wel... Ja. Al... Door, door de minister die, die, uh, die in die tijd... Uh, verantwoordelijk was uh, voor, uh, voor de gang van zaken. Ja. En dus ook voor eventuele geheime missies. En als, als die dat zegt over een drager van de filmsoor, ja, dat zijn hele. Dat zijn, dat is eigenlijk is dat karaktermoord. Ja, dat, zijn, dat, zijn, dat, is een, een, uh, dat is een heel stevig ding. Maar er zijn twee dingen, dat, dat, uh, wat ons betreft. Dat, dat is inderdaad de kwestie rondom Marco Kroon en hoe ermee is omgegaan en hoe die nu wordt neergezet. En het tweede is wat de uitlatingen van Marco Kroon, ook de recente uitlatingen, die uh, verklaringen die hij heeft Afgelegd, wat dat verder voor gevolgen heeft gehad. En kennelijk, dat is waar wij dus achter gekomen zijn... is dat niet iets wat alleen maar in 2007 speelt... maar dan heeft dat blijkbaar nu ook nog effect. En ja. dat is natuurlijk razend interessant... want daarna ga je natuurlijk onmiddellijk de vraag stellen... maar hoe zit Defensie daar dan in? En hoe opereren die daarin? Nou ja, dat is, dat is de interessante juridische ja. spanningsveld waar we in zitten. En dan kan er een moment komen dat jullie zeggen... van: oké, okay, ondanks het feit dat Defensie zegt... dit kan staatsgeheime informatie zijn... en dat kan, in principe zou je als journalist vervolgd kunnen worden... voor het openbaar maken daarvan. Dat moeten we dan maar opzij zetten op het moment dat het het waard Tuurlijk, is... dat we dit over Defensie gaat, moeten weten. Uiteindelijk gaat het, uh, zijn wij er op, op de wereld gezet om, uh, ja. om de waarheid te brengen... En, en moet je uiteindelijk ook de uiterste consequentie nemen. De Telegraaf heeft er overigens ervaring mee in het verleden. Ja. Daar zijn daadwerkelijk uh, collega's zelfs mm -hmm. vastgezet. gegijzeld geweest. Dus ja. uh, dat, dit, dit is serieuze, serious ja. stuff, zoals ze dat noemen. Maar uh, je moet er wel serieus mee ja. omgaan. En ook iedere keer weer opnieuw die afweging maken. Het is, het is echt niet zo dat Defensie nu even heeft gezegd... nou, dit mag niet en dat was het dan maar. Dit is pas het begin van nog een heel lang traject, denk ik. Mm -hmm. zitten, jullie zitten er helemaal in. Uh, Joost en Paul, uh, hier even aan tafel. Ja, ik denk alleen maar... Je, mijn gedachte hierbij, want ik ken natuurlijk de details... is dat die Willems-Oder werkelijk als molensteen... om de nek van die Marco Kroon hangt. En Defensie dus ook die hem... Ja, heeft Defensie, heeft ik denk dat eigenlijk een enorme inschattingsfout gemaakt. Kijk, en wij willen allemaal, zelfs met die Oxfam-kwestie... Uh, wij willen alleen maar helden zien. Nou, die man heeft dus duidelijk ook andere uh, kanten, zoals wij allemaal... Ja, wat ook niet zo gek is op het Doe moment dat je daar in zo'n uh, oorlogsgebied zit. Überhaupt, überhaupt niet. Maar ja, omdat dit de man is hè, met een Willemsorde... Is die, uh, ja, moet hij van alle smetten uh, vrij zijn. Ja. Ja, en dat spanningsveld, want concepteur. jullie zijn uh, twee hoofdredacteur en een eindredacteur. Je kunt hier allemaal mee te maken hebben, uh, Saada. Ja. Op het moment dat je het voorgelegd krijgt. Ja, ik vind op zich de persoon Marco Kroon minder interessant... dan de rol van Defensie, eerlijk gezegd. En, uh... Maar juist Defensie die vraagt natuurlijk om dingen niet te publiceren. Ja. Precies. Ja, dat lijkt me een hele lastige kwestie. Het moet, doet me ook een beetje denken aan de film The Post... die nu, uh, die nu uh, in de bioscopen draait. Het gaat, dat ging ook over, hè, gaan we als Washington Post... dat in het hart van, uh, van, de, van de politiek zit, uh, dit naar buiten brengen? Mm -hmm. of, of gaan we onze relatie met, uh, met uh, de overheid uh, verstoren... en ook misschien vervolgd worden... Uh, en uiteindelijk kiezen ze ervoor, om, nou ja, misschien het is het een enorme spoiler alert. Maar... <gacht> Overdicht, mensen, als je hem <gacht> nog wel zien. Maar uiteindelijk ja. kiezen ze dus voor, voor, voor het laatste: van nou, weet je, wij zijn hier om informatie ja. uh, uh, publiek te maken. En dat is onze voornaamste functie. En uh, wat, daar, wat de gevolgen daarvan zijn, zijn minder ja. belangrijk. En ik kan me wel voorstellen dat het voor een Nieuwsuur een uh, lastige... Vind, zeker ja. als je het te horen krijgt, gaat het om mensenlevens. Precies, maar het lijkt dat, me ook heel dat... lastig als er geen details bekend worden gemaakt. Of niet worden gedeeld met de hoofdredactie... onder een soort van clausule van uh, geheimhouding. Ja. Ja, nou ja ik, daar kan ik verder niet zoveel over zeggen... of dat wel of niet ja. gebeurd is. Ja, wat ik alleen maar ga zeggen <laughs> dat is dat ik, dat ik uiteindelijk... Uit die inschatting heb moeten ja. maken... Uh, hoe dat, uh, nou ja, hoe, wat je daarmee moet doen. Ja. En zij kwamen echt met een heel serieus beroep... op dat mensenlevens uh, Maar natuurlijk uh, worden er dan argumenten. details dus besproken, ook, Joost. Dat ja, nou. ja, die ga je moeten ook op, op tafel tafel leggen, reëel, dat, dat begrijp nee, ik. Maar ik nee. kan me niet voorstellen dat jullie dan zeggen... dan, dan nee, veranderen Nee, Defensie wij onze... doet dit ook niet zomaar natuurlijk. Nee. Dat de, de, de, en, en, en, en ik kan me eerlijk gezegd, uh, want ik ken die details natuurlijk wel... en ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. Zij, zij hebben, want menslevens is natuurlijk de zwaarste kaart die je kunt spelen... en, en dan zegt Defensie ook tegen jou of tegen jullie... en ook tegen Paul in de Telegraaf... oké, okay, als je dit doet, dan gaat er dit gebeuren. Dat gaat op dit niveau, concreet niveau. Ja. Nou ja, we hebben het, ik, ik heb het bewust ook gevraagd om het op schrift te zetten. Want, want de eerste keer heeft ik een telefoontje. En ik heb een, een, een, een mail gehad van de minister. En daar staat het gewoon in. Bij publicatie brengt u mensenlevens in gevaar. Ja. ja, maar concreet, je... dit wordt het niet. Nee. Nou, we, we, daar is natuurlijk heel veel uh, over gesproken uh, afgelopen vrijdag en, en, en uh, ook het weekend nog. En, uh, kijk, want het, het is een uh, zaak, Paul zegt terecht, het is zeven jaar geleden, het gaat over nu. Hoe concreet, Welke mensenlevens hoe... gaat het nu nog ja. om? Dat is een beetje ja. de vraag. Want, Precies. Ja, want en ik denk dan vaak, hè, uh, uh, als de overheid iets probeert te verdoezelen, is het onze taak om dat juist naar buiten te brengen. Ja, dus het is daarom maar daarom hebben we vraag het dus ook naar buiten is, ja. gebracht dat het gaat over een veiligheidsrisico in een missiegebied wat al langere tijd bestaat en ook nu nog actueel blijft ja, ja, ja. zijn. Ja. Want Paul, jij zei net, van ik vind dat Defensie het dat wel heel stevig inzet. Nou, kijk, wij Toen hebben al graaf, daar werd net al aan gerefereerd, natuurlijk in het verleden uh, vaker uh, pittige conflicten gehad met, uh, met ministeries en met de overheid. Uh, denk aan de gijzeling van, uh, van journalisten van ons. Maar denk ook aan, uh, aan het uh, afluisteren van journalisten ja. van de ja. Telegraaf. Ja. Uh, wat, uh, wat in een later st stadium door de CTIVD, de, de, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingendiensten, ook, ook als onrechtmatig is uh, bestempeld. Uh, dat neemt niet weg. Dus wij, hebben, wij, hebben, uh, wij weten hoe we met het beltje moeten hakken. Dat neemt niet uh. weg dat we altijd. Altijd als, een, uh, als een, uh, een ministerie of wie dan ook uh, aan de bel trekt... en dit soort zware termen gebruikt... zullen we het altijd zeer serieus nemen en, en, en, en goed wegen. Uh, maar dit is niet het enige belang wat wij uh, in oogschouw nemen. En uh, nogmaals, wij hebben... De zaak voorgelegd aan Defensie. We hebben het verhaal aangepast. Uh, ik Want het toch zei Bijleveld bij WNL uh, gisteravond. Ik heb wat dat betreft meer respect ja. voor nieuwsuur ja, dan voor de telefoon. Dat is gewoon niet sterk, inderdaad. Nou, dat heeft mij dus ook behoorlijk gestoord. Omdat uh, A. wij het verhaal hebben aangepast. En B. Defensie niet, verder niet wilde toelichten waar dan de pijn zat. Ja, uh, dan laat je ons de keuze of een verhaal helemaal niet publiceren. Wat ik in dit geval, omdat het om gedateerde informatie gaat, die ook nog grotendeels al bekend was, gezien die uh, eerdere rechtszaak van, van de Wintel... we hebben alleen dus kroon aan die spionagemissie kunnen linken... Uh, dan vind ik dit nogal, nogal zware termen. En ook uh, gezien de aanpassing die we hebben gedaan... en het feit dus dat de Defensie verder niets wilde toelichten... Dan, denk ik, ik, dat, dan vond ik dit uh, niet de nee. meest gelukkige uitspraak van deze minister. Is er nog contact over geweest met het ministerie? Wanneer? Nou, weet ik niet. Uh, vanochtend wellicht. Of uh, na aanleiding van nee, haar uitspraken. Heb, uh, we hebben daar verder nog geen contact over gehad. We hebben ook eerst intern uh, de zaken, uh, de klokken of de horloges gelijk gezet. En, uh, maar de dag is nog jong. Wie weet uh, wat niet is, kan nog komen. Daar gaat nog wel een telefoontje richting mevrouw Bijlenveld, Als ik het wel hoor. Uh, <laughs> ik ben bijna als een politicus maar gedragen. Dat zeggen niet is uitgesloten. Maar, uh, Je mag ook gewoon zeggen. Ja, dat ga ik zeker even doen. Want ik baal er enorm van. Nou ja, maar kijk, weet je... Dat zegt hij niet. De wereld is klein. Ik, heb, ik, ik ken heel veel mensen in Den Haag. Ik ken uh, deze minister uh, ook goed. Je hoeft niet alles meteen te roepen. Uh, wat in het vat zit, verzuurt niet. En uh, uh, ik denk dat deze boodschap uh, wel vroeg of laat een keer wordt overgebracht. Goed. Bij deze niveau al via de radio. Zoveel is duidelijk. Ja, ik geloof het ook, ja. We gaan het uh, hierbij laten. Ik dank jullie allen. Joost-Toranje, Paul Jansen natuurlijk aan de telefoon. Eh, Hasna, we spreken elkaar. Nou jij ja, je loopt hier rond. Dus yes. uh, ongetwijfeld hier veel te vinden. Dank je wel ook. En Arno, ook dank. En Sada blijft vooral hier. Oké. Okay. <laughs> Voor een nieuwsupdate via de NOS. Stop terug te bij de wegenwacht namelijk vanochtend. Veel auto's hebben technische mankementen door de lage temperaturen. Marcus van Tol is van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen jullie alle pechgevallen nog wel aan? Nou, met, met enige moeite, want uh, we, we beleven wel veel meer drukte dan een normale maandagochtend. En ondanks het feit dat het uh, vakantie is in een deel van het land, is, het, is er toch veel verkeer op de weg. Ja, er zitten toch mensen nog uh, die auto op de handrem, terwijl het lekker gaat verniezen s'nachts. Of de deuren ja, gaan niet zo, open, dat soort dingen. Ja, accu's die <coughs> hebben begeven. Of we of uh, moeten een starthulpje geven om een accu weer uh, aan de praat te krijgen. Dat soort dingen maken we nu mee. Ja. En de sneeuw in het zuiden van ons land, in Limburg... leidt dat nog tot extra pechgevallen? Nee, sneeuw is geen pechveroorzaker. Forst is dat wel. Uh -huh. uh, hooguit dat onze wegenwachten in Limburg... misschien wat meer tijd nodig hebben om een pechgeval te bereiken. Ja. ja. En dat ze niet weglibberen, dat is het eigenlijk. Maar dat valt er ja. wel mee. Hè? Ze kunnen rijden allemaal als het goed is. Ze kunnen allemaal rijden. Ja, ja. Precies. Wanneer, uh, hebben jullie het idee, we zijn door de drukte heen... Wij denken dat de komende dagen de, de, de drukte nog zeker aan zal houden. Uh, je moet je realiseren dat de koudste nacht, dat wordt woensdagnacht, die gaan we nog krijgen. Ja. Uh, dus het, het gaat uh, zeker tot en met woensdag nog druk blijven. Ja. Heeft u nog tips buiten het feit dat je je auto niet op de handraam moet zetten? Uh, te, neem, een, neem een warme jas en een deken mee. Zodat als je strand je toch lekker warm blijft. Kijk eens aan. Bij deze, hartelijk dank. Marcus Vantel van de ANWB. Ze zouden eigenlijk uh, vorige maand gehouden moeten worden... maar vandaag is het wel zover. Over een uur of drie gaan de stembussen op Sint Maarten open. Ik praat er straks over met antropoloog en oud-inwoner van Sint Maarten... Fransjo Guadeloupe. En natuurlijk ook met onze spraakmaker van de dag... Zada noor Hussin van One World. Allemaal na het NOS-journaal. NPO Radio 1.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 En het bedrijf van de gebroeders Weinstein vraagt faillissement aan. Volgens Amerikaanse media is het de Weinstein Company niet gelukt een koper te vinden. Het bedrijf had zichzelf in de etalage gezet. nadat oprichter Harvey Weinstein in opspraak was geraakt. wegens seksueel wangedrag. Katrien, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Arnoud Boekhuis. Jelene, in het uiterste noorden en in Limburg zijn de wegen nog altijd glad door sneeuw. En dan nog twee files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. tussen Roosteren en Born twee kilometer. en op de A15. In Nijmegen richting Gorkum, tussen Knoop Dijl en Alfred Arkel. Zes kilometer en de verdraging is daar ongeveer een kwartier. Dit is de KRO-NCRV. Ja. NPO Radio 1. Oh, meet me where the road is Titel laat zich raden. Hey nou van plaatsen. In Sint Maarten gaan over een paar uur de stembussen eindelijk open. We beginnen vanochtend op Sint Maarten, want de parlementsverkiezingen daar die worden toch uitgesteld. Het parlement wordt naar huis gestuurd. De nieuwe datum is 26 februari. Monday, February 26 is our parliamentary election. We are burdening our future generations with our debts. People are being paid wages that are too low, that they cannot survive from. Nou, dit was uh, als laatste een van de campagne die van de United Democrats aan tafel hier is erbij gekomen. Franchio Guadeloupe. Goedemorgen. Goedemorgen. Geboren op Aruba, een deel van je jeugd op Sint Maarten doorgebracht. Uh, antropoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ook tot november rector van de Universiteit in Sint Maarten. Inderdaad, ja. En het feit dat je dat niet meer bent, zegt alles over hoe het op Sint Maarten qua onderwijsniveau is uh, georganiseerd. Uh, ja, inderdaad. Um, na orkaan Irma uh, kreeg je een situatie waarin de rijke hoteleers niet meer konden bijdragen aan de universiteit. En de overheid die deed dat niet of weigerde dat te doen. En daardoor moest de universiteit sluiten. Ja. Dus de, de universiteiten, veel scholen zijn dicht. En dat is niet alleen maar omdat de boel is ingestort. Maar ook omdat er gewoon geen geld wordt gegeven. Omdat er niet genoeg geld werd gegeven voor um, hoger onderwijs. Ja. ja, klopt. Want ja, ik zou dan denken dat ze ook een overheid staken om dat te doen. Om te zorgen dat die universiteiten vinden, scholing, onderwijzen. Zo ontzettend belangrijk. Dat inderdaad, moet open blijven. Inderdaad, binnen het koninkrijk is Sint-Maarten het enige eiland... die niet volledig um, testiair onderwijs ondersteunt. Ja. Dus de overheden van Curaçao en Aruba die ondersteunen hun universiteiten. Nou, Nederland hetzelfde. De Universiteit van Amsterdam zou niet kunnen overleven zonder overheidssteun. Op Sint-Maarten geeft de overheid 20 Terwijl je 80 nodig zou moeten hebben. Ja. En dat betekent dat we de rest krijgen van private donors van hoteliers, mensen in uh, supermarktketens en dergelijke. En op het moment dat zij verlies leden door de orkaan... hebben ze gewoon gezegd van dit doen we niet meer, dit moet de overheid doen... Ja. En de overheid die weigerde het te doen. En daardoor moest de universiteit sluiten. En daardoor ben je dus ook rector af van Precies, de Universiteit ja. van Sint-Maarten. Jessa Ada, jij hebt veel vertrouwen buitenland geschreven. Afrika als ja. specialiteit. Is natuurlijk ook zijn One World schrijft ook veel over scholing. Over het belang daarvan ja. voor die kinderen als je dit dan hoort. Ja, dit is uh, natuurlijk echt uh, verschrikkelijk. Dat het, uh, dat het van dit soort dingen af moet hangen. Ja. Uh, onderwijs is een, is een mensenrecht. Hè? Het is een, uh, een basis mensenrecht. En ook hoger onderwijs, uh, wat mij betreft. Um, en ja, ik vraag me wel af, waarom is het zo op Sint Maarten geregeld? Waar, wat is de oorsprong van die situatie ja. op Sint Maarten? Wat ja. zegt het over de politieke, de economische structuur van het ja. eiland? Ja. En, waar, en, en ik vraag me ook af, uit welke periode stamt dit? Is dat altijd al zo geweest? Of is dat... Ja, ja. Um... Heel veel vragen. Hansjoer neemt ons mee in de geschiedenis. Heel veel vragen. Ja, want ik, denk ik, vind, ik bedoel, het hoort toch bij Nederland, maar we weten er veel te weinig vanaf. Klopt, klopt. <coughs> of um, het hoort hoorde bij Nederland. Het hoort nog steeds bij nog ja, ja, Nederland. Ja. Ja. Het is nog steeds onderdeel van het ja. Koninkrijk. Ja. Nou, ik denk dat je een link, de relatie moet leggen tussen politieke rechtvaardigheid en economische rechtvaardigheid. Nou, Sint Maarten had tot uh, orkaan uh, Irma een bruisende economie. Maar. Um, het bedrijfsleven betaalde ongeveer 30% aan belastingen. Nou, dat is veel te weinig. Mm. Um, en ze betaalden 30% en dat betekent dat de rest eigenlijk via allerlei uh, zaken mm -hmm. um, terechtkwam <laughs> bij de politieke elite. Mm -hmm. nou, als en met override, zaken bedoel je? Dan bedoel ik um, uh, vriendendiensten en okay. dergelijke. Yeah. Um, en dat betekent dat je niet genoeg hebt in je kassa om eigenlijk onderwijs goed te ondersteunen. Um, en het moment dat je zegt van nou, ik zorg ervoor dat het bedrijfsleven dat doet. Het bedrijfsleven is niet gehouden om het te blijven doen. Nee. Dus op het moment dat het minder gaat, zullen zij zeggen van nou, dat doen we het niet meer. Ja. Ja. Maar is dit uh, altijd een normale situatie geweest op Sint Maarten? Vond iedereen dat uh, oké? Okay? Of is daar verzet tegen geweest in het verleden? Of alleen maar nu, doordat de boel is ingestort door de orkaan? Um, heel lang is er kritiek geweest op hoe het um, ruilde en zeilde op Sint Maarten. Maar doordat het economisch zo goed ging... en je hebt weinig Sint-Maartenaren die eigenlijk naar Nederland kwamen. De gros kwam uit Curaçao of Aruba. Mm -hmm. Maar Sint-Maarten ging het voortvarend. Dus je mensen, konden nee. mensen konden blijven? Mensen um, konden blijven. Het betekent ook dat op Sint-Maarten de bevolkingssamenstelling anders was... dan op Curaçao en Aruba. Op Sint-Maarten is 80% van de bevolking die zijn nieuwkomers. Nieuwkomers sinds de jaren 60. Vanuit waar? Dus vanuit de wijdere Caribisch gebied. 8% komt uit India. Okay. Een groot deel komt uit Pakistan. Nou, misschien uh, 7 à 8% komt ook uit de Verenigde Staten. Dus het is een hypermulticulturele samenleving. Ja, en wat ik begrijp uh, van jou, ook heel dynamisch. Dus het is niet zo dat mensen daar hun hele leven zitten... maar ze Tot. zitten er even en ze verdienen geld. En dan gaan, en ze, gaan ze weer weg. weg. Ja. Ja. Okay. Ja, inderdaad. <coughs> en de gros gaat of terug naar de eilanden of de landen... waar ze vandaan kwamen, of ze gaan naar de Verenigde Staten... Um, waardoor je heel veel mensen uit China bijvoorbeeld... die op St. Maarten hebben gewoond... maar die komen nooit naar Nederland. Die gaan naar de Verenigde Staten. Ja. Um, dus er is, je bedoelt de sociale cohesie... of, of de, de structuur om dus kritiek te hebben... en blijvend kritiek te houden, die is er eigenlijk niet? Die is er veel te weinig. Dus je zou moeten investeren in wat men noemt het maatschappelijk middenveld. Mm. Dus in clubs, uh, vakbonden... Uh, want het maar op. Want hoe, hoe vertaalt dat zich naar de binding die mensen echt hebben met Sint Maarten? Ja. Zit dat echt in hun hart? Of is het gewoon een eiland waar ze tijdelijk verblijven? Waar ze geld verdienen? Waar ze het misschien leuk hebben? En dan gaan ze weer. De grootste gedeelte van de bevolking die is tijdelijk op Sint Maarten. Ja. Die hebben ook geen langere roots met Sint Maarten. Dus een hele verhaal over de Nederlandse koloniale verleden. Als iemand uit de Republiek komt, die, die heeft, heeft niks daar niks mee. mee. Nee. Hm. Um, en dat is de realiteit van Sint En de, en de minderheid van Sint Maartenaren, zeg ik ja, het zo... Klopt. Uh, die, die, dus, die dus wel kritisch zijn, die ja. zijn te klein om gehoord te worden? Of die uh... zijn um, pakweg 20, 25 procent van de bevolking... die zitten voornamelijk in de ambtenarij. Mm -hmm. ah, um, okay. En de gros die werkt in de toeristische industrie. Dus je hebt een bevolking van pakweg 40.000 man... Die tot voor kort 2 miljoen toeristen jaarlijks krijgen. Zo, ja. dus dat betekent dat de rest van de wereld steeds ja. naar Sint Maarten komt. En die ambtenaren, uh, durven die überhaupt in het verweer te komen tegen de politiek? Want ik begrijp dat het ook een paar families zijn die mm -hmm. eigenlijk de ja. boel bestieren op het eiland. Ja, ja. Um, niet genoeg. Nee. En ik denk niet dat het aan ambtenaren ligt om een revolutie te <laughs> Uh, maar het ligt eigenlijk op het maatschappelijk middenveld. Ja. Dus dat moet je ondersteunen. Die moeten onafhankelijk kunnen opereren. En dat betekent dat ze niet afhankelijk moeten zijn... van, van gelden van het bedrijfsleven. Of de de uh, ideeën of de karakter van een politieke leider. En dat is wat Jobs en Maarten... Ja, ja, want het moeilijk is... wij zouden eigenlijk ook uh, voor deze uitzendingen... met iemand spreken die daar al een tijd woont... maar die is nu bezig om een, uh, een nieuw bedrijf op te richten. En die maakt zich zorgen over de koers die de gevaren wordt... en ook hoe economie en politiek zo ontzettend in elkaar grijpt... Ja. dat hij ook zegt... ja ik als het een beetje wil slagen hier, want die is ook zijn baan verloren ja. door de orkaan, dan, dan moet ik me niet gaan uitlaten over hoe het gaat op een eiland. En dan denk ik, dat vind ik toch best wel een signaal wat dan afgegeven wordt, uh, wat niet heel veel hoop geeft nee, voor de toekomst. Inderdaad, inderdaad. Dus ik heb altijd gezegd: het moet koninkrijksbreed uh, opgelost worden. Dus Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten, die zouden gezamenlijk moeten optreden om te zorgen dat dat de situatie op St. Maarten verbetert. Het zal niet kunnen gebeuren intern alleen. Nee. Um. Want we hebben dat nu met de verkiezingen. Vandaag uh, wordt er dan dus, worden de verkiezingen gehouden. Maar uh -huh. we hebben in ieder geval berichten de laatste weken gehad... Uh, sowieso over Frans Richardson, de leider van de partij USP. Die ja. heeft nu drie van de vijftien zetels in het parlement. Is uh -huh. opgepakt voor belastingfraude. Uh, vorige week was er nog een ander, van wie ik de naam even ontschoot... Mas, is, die, ja. Ja, die uh, veroordeeld uh -huh. is ook voor... Corruptie was het geloof ik. Ja. Er worden stemmen gekocht. Moet je daaruit concluderen. Intern als het dus zelf geregeld moet worden. Gaat dat sowieso niet lukken. Of ben ik dan te negatief. Nee je bent niet te negatief. Hm. Dat is, is, is de realiteit. Um, na Orkaan Irma. Was er een, een grote bereidwilligheid. Vanuit Nederland. Om in ieder geval. Uh, Sint Maarten te ondersteunen. Dat zag je ook op van Curaçao. Ja. Maar daarna niet meer. En het moment dat. Dat het geval is en mensen moeten leven zonder een goede dak boven hun hoofd. En een aantal politici komen die zeggen van nou ik kan je drie, vierhonderd dollar geven. En dan stem je voor mij of ik geef je wat materiaal zodat je huis kan opknappen. Nou dan is het begrijpelijk. Het is niet goed te praten, maar begrijpelijk dat heel veel mensen zullen denken van nou. Kies voor het geld. Dan kies ik voor jou omdat ik niet weet hoe het uh, verder zal verlopen. Het moment dat mensen zou hebben gezegd vanuit Nederland en die andere twee eilanden... van wij gaan het volledig nu ondersteunen... Mm -hmm. dan denk ik dat je in een andere situatie... Ja. Um, maar dat is natuurlijk het lastige. Omdat, nou ja, wat jij net zegt... De Nederlandse overheid heeft die, die geste gedaan... of mm -hmm. dat voorstel gedaan. Ja. En dat werd door Marlin werd dat ook echt weg van... Mm -hmm. jullie komen er alleen maar op op mijn voorwaarden. Dus dat ja. is dus zo'n andere houding aangenomen. Dat klopt. Um, of en, is die vanuit daar ook te begrijpen? Want dan... Nee, nee, nee. Um, dat klopt. De regering is gevallen. Toen kwam een nieuwe regering, um, of er moest een nieuwe regering gevormd worden. Dat duurde veel te lang, dus ja. die is pas gevormd in januari. Um, en dat betekent dat er eigenlijk niks kan gebeuren. En op het moment dat men weet, er komen verkiezingen... dan gaan veel van die politici zich bezighouden met de verkiezingen... en niet ja. bezighouden met de wederopbouw... Ja. Ja. Um, Daarom denk ik van nou, het moet toch wel anders. Ja. Ik vraag me ook af: wat zijn, welke krachten uh, uh, spelen er rond de belangen uh, rond Sint Maarten, de, de, de economie, het de, de toerisme? Uh -huh. Is dat alleen maar op het eiland zelf of uh, welke rol speelt Nederland daarin? Uh -huh. um, uh, wie zorgt er, uh, welke, zeg maar, uh, wie, welke partij zorgt ervoor dat, dat hier geen vooruitgang in komt? Um. Zowel de wederopbouw als de corruptie, als uh, eerlijke ja. verkiezingen, als dat de, he, de bevolking gehoord wordt. Ja. Kijk, um, Sint Maarten heeft zich ontwikkeld, uh, en dat moet gezegd worden, zonder Nederlandse steun. Sint Maarten heeft zich ontwikkeld op het moment dat Cuba viel. Cuba werd communistisch. Een aantal van die rijke Amerikaanse hoteliers en investeerders dachten: We hebben een nieuwe plek nodig. Ze hebben Sint Maarten ja. gekozen en zo begon de bloei van Sint Maarten. Er woonden toen. Uh, 3500 man op het eiland. Nu wonen er 40.000. Dus dan weet je dat dat aan was. Zijn mensen uit de regio. Of andere mensen die daar kwamen. Um, dus economisch liep het. Mm -hmm. En heel veel van die um, investeerders. Die zijn gewend aan wat men neoliberalisme zou noemen. Weinig overheid. En wij doen gewoon onze zaken. En als je een heel zwakke overheid hebt. Dan krijg je een situatie waarin. Uh, wat wij corruptie noemen, ja. plaats kan vinden. Maar hoe lang heeft Nederland dat bijvoorbeeld aangezien en daar niks aan gedaan? Terwijl het onderdeel is van het Koninkrijk. Heel lang, maar dat komt ook gedeeltelijk omdat Sint Maarten onderdeel was tot, voor, tot 2010 uh -huh. van uh, de Nederlandse Antillen. Dus de Nederlandse Antillen was een federatie van vijf eilanden. Dus je had Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen. Uh -huh. Op de Nederlandse Antillen was het zo dat Curaçao eigenlijk de machtigste was. Uh, qua bevolking en qua economie. Uh, dus sinds maarten, Sint -Maarten had er een beetje bij in. Die zin. Ja. Mm -hmm. Te maken met Nederland. Het was wel onderdeel van Nederland, maar. Het was ja. onbeduidend eigenlijk? Ja. Niemand ja. keek naar het, het kon gewoon een beetje ja. op. O... Maar, maar Frans, met het beeld wat jij nu schetst, hè, mm -hmm. rondom die verkiezingen, daar gaan waarnemers naartoe. Vanuit Nederland ook zijn opgeroepen om daar naartoe te gaan. Jij geeft nu al aan, mensen krijgen een paar honderd dollar, ja. uh, en dan stemmen ze op diegene. Hoeveel waarde moeten wij hechten aan de uitslag van de verkiezingen straks? Um, mensen hebben gekozen, dus je moet sowieso ja, waarde nee, eraan tuurlijk. hechten. Um, het gaat erom na de verkiezingen. Wat ja. gebeurt er dan? Is het zo dat we gaan zeggen, van we gaan het nou koninkrijksbreed ja. aanpakken. Uh, en als je het koninkrijksbreed aanpakt, dan zeg je van... nou moeten we beter samenwerken. Er is een wederopbouwfonds van, volgens mij is het 550 miljoen mm -hmm. euro's. Uh, de Wereldbank zal een rol spelen daarin. En dan denk ik dat het van belang is... dat Aruba, Curaçao... Um, en het bedrijfsleven... ook van Nederland, maar ook van die eilanden... een rol gaan spelen... Ja. In, in, in het um, verbeteren van de situatie... op zijn Maarten. Het is niet zozeer inderdaad alleen maar die verkiezingen... Nee, maar vooral dat... de stappen die erna worden gezet door heel veel verschillende partijen. Zoveel is ja. uh, wel duidelijk. Dankjewel voor jouw uitleg, Fransjo. Ja. Hij is weer terug, mensen. Nu uh, spraakmakers gewoon weer twee uur doet. De nationale nieuwsquiz rond tien voor half twaalf spelen we hem. En u krijgt er vast een hint voor vraag 20. De vraag is, huidartsen raden minister Hugo de Jonge aan... minder van welk apparaat gebruik te maken. We helpen u even op weg. Niet te lang doen, zeg ik alleen maar. En nog steeds veel reacties op de stelling vanochtend van Stand.nl. Je kind overal kunnen volgen doet meer kwaad dan goed. Vond Van Aarsen mailde ons bijvoorbeeld de luizenmoeder. was erg uh, actueel gisteren. Nou, luister maar even mee naar juf Ank dan. Denk erom. Als je wil dat je kind omhoog klimt, moet je er vooral niet bovenop gaan zitten. Dat bedoel ik. Overigens, een meerderheid van 78 procent is het eens met die stelling. En u kunt bijvaar meepraten via de site. Online dus via stand.nl. Kijk, hij is binnen. Frank van Pamelen. Ja. Goedemorgen. Hoe is het met je jongen? Lang geleden. Goedemorgen. Ja, het is lang geleden, <laughs> lang geleden. Vanmorgen zijn mijn kinderen naar school gegaan, denk ik, denk ik. ik toch heb toch wel niet aan trekker zitten. Nou, nou Vandaag even niet. We zijn terug met het taalteam. Um, en ruim twee weken weg geweest natuurlijk. Radio Olympia, Olympische Spelen. Heb je, heb je veel sport gezien of niet? Heel veel. Heel veel. Om, ja. Je bent van hockey ook. Ijshockey kijk je dan? Of, nee, uh, nee we eigenlijk wel niet, veel niet specifiek. Graag. Prachtige taal levert het ook op. Als, als ik zeg stenen ruimen in het huis, welke sport schiet dan door je hoofd? Ik weet het niet. Curling, ilan Curling. Dan, dan, dan ruim je stenen in het huis. Prachtige woorden, heb ik gehoord. Schoonwakzen, boardingdansen, rechte bochten... frontside, double cork 1440. Puk diplomatie, heb ik vanmorgen gehoord. Puk diplomatie. Eh, Pyeongchang was niet alleen een goudmijn voor Team NL... maar ook voor het taalteam, kan ik je vertellen. En Een van de felste discussies rond deze Olympische Spelen... had trouwens te maken met taal. Heb je dat meegekregen? Zeg jij olympisch of olympisch? Olympisch. Ja, iedereen zegt toch olympisch. Behalve mm -hmm. Matthijs van Nieuwkerk. Ja, daar ging het over. Behalve Matthijs van Nieuwkerk over de uitspraak van olympisch. Discussies op internet, een, een, een, een officiële persverklaring... zelfs van de wereld draait door. Drie weken geleden hier bij Spraakmakers... had ik het nog zo duidelijk uitgelegd. Hoe is de officiële uitspraak? En ik zei toen olympisch. Maar wat doet Matthijs van Nieuwkerk? Die zegt olympisch. Typisch Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk... En Prima interviewer, maar soms weigert hij gewoon te luisteren. Nou, dat gebeurde afgelopen week ook een beetje... toen hij in gesprek was met Dolf Jansen, ook een atleet natuurlijk. Fysiek en verbaal. Het ging over de Oxfam-affaire en Dolf zei toen dit. Het zijn niet allemaal idealisten, wat het zijn mensen die hard werken. En als er in zo'n organisatie iets misgaat... is dat veel en veel erger dan in wat voor andere organisaties ook. Laten we zeggen, de organisatie waar Desmond moet toe uh, bij horen. Ik, ik hoor je, ik hoor je. Ja, ik hoor je, ik hoor je, zegt Matthijs van Nieuwkerk. Wel een beetje een overbodige opmerking, uh, zou je kunnen zeggen je mag er toch vanuit gaan dat een tv-interviewer niet doof is. Natuurlijk, hè, dat hij luistert. En waarom zeg je dan, ik hoor je? Nou, dat is een beetje overkomen waaien vanuit Amerika eigenlijk. Uh, I hear you, zeggen ze dan. En dat bedoelen ze niet, ik kan je horen. Nee, dat bedoelen ze, ik heb naar je argumenten ja. geluisterd. Ik begrijp wat je zegt. Ik hoor je. Toch? Dat is het, ja. In Nederland is het betrekkelijk nieuw. In Vlaanderen het, kennen ze dat fenomeen natuurlijk al wat langer. Daar zeggen ze, ik versta u. En dat betekent dan niet, ik kan horen wat je zegt. Nee, ik versta u betekent dan, ik begrijp je. I hear you, ik hoor je, ik versta u. Begrijp je? Nou, goed. Maar even terug naar Olympisch versus Olympisch. Hoe is de uitspraak nu echt? Nou, er is heel veel discussie over geweest... En verreweg de meeste mensen zeiden olympisch, met een i. Ik zei dat ook een paar weken geleden hier in het taalteam. Maar als je dan hoort wat Erika Terpstra zegt... Ik heb hem nog zien komen, ga, ko komen ja. als, als debutant op de Olympische Spelen. Ja, Erika Terpstra, tweevoudig, medaillewinnares Olympische Spelen 1964. En wat dacht je van Bart Veldkamp? Je rijdt nu een 5 kilometer Olympische Spelen. Ik weet nog heel galmen door mijn hoofd. Ja, Bart Veldkamp, gouden medaille 1992. Ook olympisch. En als klap op de vuurpijl afgelopen week... Deze man. Ik vond het zo spannend. Want Kjeldre in de laatste rit. En de laatste rit is gewoon een moeilijke. Op een de Olympische Spelen in de laatste rit. Ja, Jack Ori. De kampioenenmaker, De succescoach. De man die inmiddels mm. wel al tien gouden medailles heeft voortgebracht. Ook hij zegt Olympische Spelen. En als al die mensen, uh, Guylaine, inclusief Jack Ori, allemaal Olympisch zeggen. Wie ben ik dan om te zeggen, jij doet het fout. Dus bij deze mijn oprechte excuses. De officiële uitspraak is dit jaar vooral. Olympisch. Zo, en voortaan lopen we ook allemaal op gumpies. Want je moet natuurlijk wel <laughs> consequent blijven, natuurlijk. Goed, we blijven nog even uh, bij De Wereld Draait Door. Het ging donderdag over een nieuwe film, De Wilde Stad. Vanmorgen ook even bij het Radio 1 Journaal. Over uh, de stadsnatuur in Amsterdam. Uh, ringslangen, ratten, duiven, rivierkreeften, noem maar op. Vanavond gaat hij in première in Tuschinski. Ik zit in de zaal, ik ben heel nu? benieuwd. En bij De Wereld Draait Door zei stadsecologe Anneke Blokker dit...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 Nou, zo'n verdubbeling zien we wel vaker. Je hebt bijvoorbeeld meisjesboeken. Maar binnen dat genre heb je ook meisjes, meisjesboeken. Die zijn voor meisjes, meisjes. En meisjes, meisjes, meisjes, meisjes zijn veel meer roze dan ja. andere meisjes. En je kent het. Um, een vakantie kan best sportief zijn. Maar een vakantie, vakantie. Ja, dan, dan heb je het toch echt over totale ontspanning. Vakantie, vakantie. Toen ik vanmorgen naar buiten ging, uh, Guylaine. Toen hoorde ik uh, mijn uh, oudste dochter zeggen... dat het de komende dagen niet koud wordt. Nee, ze zei het wordt koud-koud. Echt? Dat, ja, koud-koud. Het, het, koud. het is een verdubbeling. Okay. Als je dat hoort, dan wordt het pas echt koud. De Siberische beer is uh, los, heb ik me uh, laten vertellen. Ze zit trouwens niet in de film vanavond, Siberische beer... <lacht> maar die komt in Nederland wel langs. Goed, tot slot nog het etje, de persoonlijke tweet. Um, die is naar aanleiding van de jaarlijkse fotoshoot in Oostenrijk vanmorgen. Ik hoorde een van de fotografen zeggen. Ik hoop dat de hele koninklijke familie met een big smile lang uit in de sneeuw gaat liggen. Vandaar de tweet: WillemAlex. Probeer vandaag ook eens uw leg leglig lach. Hij is mooi. Dankjewel, Frank. Ja. Ben jij een meisje, meisje, Sada? Ik geloof het niet, nee. maar ik vind het sowieso een beetje rare aanduiding. Ja, maar ik gebruik hem ook inderdaad. Dus het ja? moet dan een meisje zijn, maar. dan denk ik, mijn dochter is ook wel stoer. Dus ik zeg altijd: het is niet een meisje-meisje. Hmm, hmm jij zegt het niet. Geen meisje-meisje. In deze tijden is geen van roze posters, geen. geen de, ook wel, maar oh, ze is ook stoer. Oh, ook stoer, ja. Ik denk dat meisjes van alles zijn, dus meisje-meisje uh, zegt niet zoveel, vind ik. Ja, ja, ik hou ook van lippenstift, maar ik hou ook van joggingbroeken. Dus ja, dat ja, dus dan ben je geen meisje-meisje. Nee, dan ben je geen meisje <sus> nee, nee, dat wil je niet horen. André mensen, Mensenmens. Uh, oh ja, <laughs> zonder meer. Jij ja, hebt die, die meer. ook ja. dan, toch? Ruzie over, dat is toch net, net een over wat je je over een ander fenomeen. Meis, jongens het jongenspeelgoed, hè? Ja, ja, dat is waar. Dat is ding. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar mensen, mensen is weer een mens die houdt van mensen om zich. Ja, ja. Om. dat is net weer een ander fenomeen. Ja. Toch ja. weer wel. Ja. Gaan nou, we toch nou, gelukkig ben jij er om dat te duiden. Gaan we het weer over hebben. André is hier om te vertellen over de klappen die PostNL op de beurs krijgt. Dat is zometeen. En een gesprek met Bruno Bruins. Na NTO Radio 1.